Yo, nou, Arwin, gezellig. Zo, die deur die zit dicht. Ik zit hier tegenover Alex van Stiet. Jullie hebben echt een geweldige show weergegeven, net. Uh, dankjewel. Ja. Uh... speelde echt als een malle. Ik, zag, uh, ik, ik, klonk echt, ik ben de vorige keer in een kroegje bij, uh, bij jullie wezen kijken. Nou, een ja. vrij kleine tent, natuurlijk. maar de... mij dat. Ja, ja klopt. Ja. Dat was met de Dex and Drums uh, verjaardag. maar de, uh, Hele lekkere energieke set. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Ja, onwijs. Weet je, gisteravond, weten we allemaal, heeft het heeft verschrikkelijk geregend, toen uh, had ik een hard hoofd in eigenlijk. Ik dacht, uh, nou, ik weet het niet. Het gaat niet goed komen. Het gaat niet goed komen, maar uh, het kwam wel goed, mooi zonnetje. En uh, het pleintje loopt lekker vol. En uh, we hebben lekker gespeeld, een dus, uh, lekker podium te spelen, goed geluid. Dus uh, wij zijn helemaal blij hoor. Uh, blijf je nou nog een beetje hangen of ga je nu gelijk terug naar Alkmaar? Nou, we gaan even een biertje drinken, even kijken. Ik weet niet precies wat hierna komt, maar uh, we gaan natuurlijk wel eventjes het zonnetje zitten en uh, een beetje rondlopen hier op de... Uh, Horen ze stadfeesten? De eerste keer op de stadsfeesten trouwens, of niet? Uh, ja, inderdaad. Een kleine technische storing uh, wordt uh, aangewerkt. Nou ja, er gaat uh, toch een kleine atmosferische storing, uh, denk ik, uh, tussen hier en de rode steen. Hopelijk uh, schakelt hij weer bij. Kijk, Chris, uh, eventjes aan uh, zweetdruppeltjes uh, vallen op zijn laptop. Moet goed komen als het goed is. Ik denk dat ik even een plaatje ga draaien. Rob, jij bent er ook bij, hè? Ja, ik ben er ook bij voor het interview, uh, ja. Barry. Hoe is ie? Ja, lekker. Met jou? Ja, het is een enoverende dag vandaag. Het ja, is uh, de tweede dag van de Stadsfeesten. 14e editie. En het mag wel zeggen... Wat een mooi weer. Heb je alle twaalf podia al? Uh, ben je zelf voorbij gelopen? Ik gedaan. heb er zes gehad Rob. Oké. Okay. Dus je bent al halverwege? Ja. ja. Zijn er nog uh, bandjes die jou zijn opgevallen Barry? Uh, ja zeker. K uh, Laudens Rij. Uh, de... Ja. de band Laudens Rij. <laughs> de band Laudens Rij. Nee. Met uh, de Gerrits Landjes geloof ik heette dat. Oké. Okay. Op zich heel leuk. Uh, Waar wonen die mensen? <laughs> ja. Goed. Rob, uh, hij gaat weer lekker. Ik stel voor dat we even de technische mensen hun ding laten doen. En dan proberen we weer over te schakelen naar de rode steen. Uh, daar heeft Stiert gespeeld. Uh, weet jij de plaat voor je hoofd nog? Nee, uh, is dat wellicht uh, ergens nog uh, te achterhalen? Ja hoor, ja, ja, ja. ja volgens mij was Chris er net uh, mee bezig. En dat was... Als het goed is Beautiful Days. Ordinary Days. Dat zou, ja, <laughs> zou ook kunnen. Hè? Dat is bijna hetzelfde. Iets met days. Ordinary Days. Dat was de plaat voor je hoofd. Hier uh, tijdens de Radio 501... On the Rocks, nee, dat was toen nog de Arwin en Johnny Show, hè? Oké. Okay. Is dat een hele leuke zangeres doos. Ah, wat leuk. Je Tenminste, ziet er hoofd niet, ik, ik maar denk, je ziet wel de andere ja, capaciteit. Twee hele grote pluspunten. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> hey uh, Rob, ik stel voor dat we gewoon even, even gaan knallen. Gewoon eventjes uh, Lim biscuit. Ah, oh, lekker. Even even rammen. Fred Durst. Ja. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, cause I play them too. when you that I'm showing you that door! Rock. Ik begrijp dat jij het niet helemaal uh, naar smaak hebt. Uh. Noem je dit muziek? Uh. Nou, Lim Biscuit. Ik vind het een heel andere versie dan George Michael ooit gedaan heeft. Uh. Het is inderdaad een andere versie, ja. ja. Daar moet ik je gelijk in geven. Dat ja. is wel ja. lekker. Ja. Ja. Oké, okay, dan eentje uit de jungle, jungle Hard Floor Remix. Eerst even de, de promos natuurlijk. Ja? Als het automatisch had doorgegaan, dan wel. Hé hey, hoor je, hoor je ook wat ik hoor? Radio 501 presenteert de Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weer ga niet kent. Dream Company, outdoor stereo preview. Stadfeest, The Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers... Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel, Joost, Cirque Valentine... en Radio 501 presents... Leo Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Oren. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij, met live registraties. Optredens op het Radio 501 vader Jacob Stage, reportages en veel meer... Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk, op jou, Radio 501. In my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a ground, banging losing a big town. But I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of For little monkey in this town, nobody like to be in my place instead of me. Cause nobody goes crazy when I'm banging on my bongo. Under hit me when I come, baby. Hit me come banging on my bongo. All that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm Ja, toch een beetje een uh, drum and bass tintje aan dit, deze show. Uh, hoe hadden we het ook alweer genoemd? De uh, middagmatiné. Ja, maar een matinee is altijd vanmiddag, ja, heb toch? ik uh, begrepen. Ja, ja nou ja, goed. De Barry uh... en Rob, een middag Ja. Welkom bij weer een aflevering tijdens ja, de, de stadsfeesten. Het is een, uh, een première van dit programma op uh, Radio 5 alleen. Ja. Zeker dat ik om 4 uur draai, dat gebeurt ook nooit. Nee, dat je al wakker bent om 4 uur. Ja, daarom, dat bedoel ik. Ja. Met 6 uur is max, dat, ja. dat red ik. Hey, het is een gezellige boel in de studio. Het we hebben... uh, begint uh, hele, een hele serieuze vorm aan te nemen ja. uh, hier op het podium, op vader Jacob Stage. Die overigens morgen weer afreist naar het zuiden. Het vader Jacob Stage? Nou, nee. <laughs> de reis het een podium van Radio 5 Alleen. <laughs> ja, rondreis het rondreisende podium van 5 Alleen. Uh, nee, de, de oprichter van het podium, vader Jacob, hemzelf. Misschien komt hij straks nog eventjes. Uh, we gaan uh, een eentje van jou, springlevend. Ja, de kick. Dat gaan we doen. Eens kijken wat dat is. Jaren 60. Maar de wereld drijft maar door niks te verliezen Dus hou je kop erbij en leg de handen in je schoot En ook al is de kans dan niet zo super groot Over alle kansen die ik krijg aangereikt En zo makkelijk verpest heb de laatste tijd. En dat ik niet echt veel op mijn vader lijk nog steeds werkeloos ben en geen wagerij. En dat helemaal niks me komt aangeweid maar vandaag niet, nee, ik laat het erbij Het gaat goed met me, yeah. ja schijnbaar En ja dat voelt lekker en ik ben bijna Waar ik moet zijn, ja blijkbaar ben ik aan fijn ja, blijkbaar ben ik ook saai. Oh zo fijn, ik heb mijn zaken op orde En sta wel dik in het rood, maar ik maak me geen zorgen nee. Ik hou me door, ja vandaag of morgen yeah. Spar met je bla bla, zie je later jongen yeah. hey. Hey. Je kan zeggen wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil Want jongen het gaat goed dus rustig aan, chill, want ik leef hoe ik wil. Hé jongen, het gaat goed. Yeah, that's is het deel. Dus feest mee of feest stil. Want jongen, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, yeah. Den oh. je dat dat je weet wat je wil? Ja. Ik kende dat niet, maar het voelt zo chill. Ah, alsof ik eindelijk niet stilsta. Alsof ik eindelijk het verschil maak. En eigenlijk vieren we dat Fijne papiertje op zak Vrijwel iedere dag Tijd voor een biertje dan maar Proost. We vieren wat af Ik doe dit Jij doet dat Ieder zijn ding En ieder zijn vak En wat mijn fuck is Fuck is. Ik doe dit En sinds tijden voel ik nu weg Dat het goed zit Ik heb genoeg plannen yep. Blijf doelgericht Blijf op mijn hoede Ja, dat is hoe het is Zonder hoofdbrekers Zonder problemen Zonder mensen die je fokken in je doos stelen Maar gelukkig heb ik nooit opgegeven Dus Kom je me tegen met mijn hoofd op. Je kan zeiken wat je wil, maar het maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan tril, want ik leef hoe ik wil. En jongen, het gaat goed. Yeah, that's the deal. Dus feest mee of feest stil. Want jongen, het gaat goed. Ja, Barry die liep weer eventjes weg uh, van, uh, van zijn kantoor. Ja, we zijn ja. even omgedraaid hè. Ja. Hey, okay. um, straks live muziek op uh, Radio 5 alleen. De All Time String Band ze zijn nu uh, druk aan het uh, repeteren. Ja, ik uh, hoor het. Uh, het is wel een heel uh, vrolijk geselsschap. Uh. Ja, ja, Er zit een huis contrabas uh, zit erbij. Ja. Ja, dat was nog wel even lastig om die hier uh, binnen te krijgen in dat uh, kleine huisje. Okay. <laughs> We hebben het dak even open gegooid en elkaar ja. komen zo naar binnen Toen naar binnen is. Uh, later vandaag uh, staan ze ook nog op de Stadsfeesten. Stadsfeest. We zullen straks even opzoeken welk tijdstip en welk, uh, welk podium uh, precies. Ja, je kan ze al zien op de webcam, dus de voorbereidingen worden getroffen. Uh, straks daar meer over. Uh, hopelijk ook nog meer van de Rode Steen. Uh, net hoorde je Engel, uh, het gaat goed. Uh, op zich ja, gaat het allemaal goed op de Stadsfeesten. Dus... Ja, met Engel gaat het ook goed. Ja, nieuwe plaat. En acht uur staat hij weer op het Nieuwland. Ja, en uh, morgen treedt hij ook nog eens op bij uh, Radio 5-leen. Juist, dus uh, dat gaat goed. Hey, het zijn allemaal korte optredens die jij doet. Uh, het zijn er wel tien, maar het zijn toch korte optredens uh, dit weekend uh, van Engel... ...tijdens de stadsfeesten. Twee, drie nummers en het is weer uh, voorbij voor uh, ja, hem. Ja, ja. ze. Ja. Ja, Zo'n flesje, flesje, flesje mop. Ja. <laughs> Wat ook altijd <laughs> wel leuk is om even terug te blikken op uh, de stadsfeesten van uh, vorig jaar. Ja. De um, ja, band die mij daar uh, zeer opviel was de band Please... Ja. ja, ze waren ook de, de dijk opgevallen, want de dijk wilde graag in een naprogramma spelen. Oh, dus naprogramma? Het heb, ja, het naprogramma. Ja, de dijk <laughs> formuleerde dat natuurlijk anders. Zij zeiden, please, is ons voorprogramma. Maar ik weet wel beter. Ja, ja. Ja. Okay, um, nee. zullen, we, zullen we even draaien? Ik vind het goed, ja. Goed. Um, mocht je het op straat vinden, zou ik het even meenemen. 200 Two hundred dollars spending time. It's all good, do not to ask how I'm fan. It's the master of millions, making the fastest appearance Be the all imperial, miracle lyrics I'm cracking it fresh, Pro is the best Rhyme you off stage in a moment or less But this moment is blessed, the bass goes to your chest Ask yourself, do you want throwing it? Yes, like yes we can Yes we can, we try to make it big We do the best we can, but unless We can't invest in that, that'll go The highest interest he can Do the best we can Wanna play overseas And yo, we're pleased Want the name on your tease For one day at the least So the love and the peace you peeps just relax And listen to please Cause They don't see us No, they don't believe us Anymore, anymore Van het nieuwe allemaal van Garsip, You're the Perfect World op radio 501. Ik heb het even voor je uh, nage. Uh, even bekeken waar de Old Time String Band uh, optreedt. Um, dat is uh, op de Rode Steen. Um, dus even kijken, vanaf een uur of uh, half zeven kun je ze daar uh, live bewonderen. En zometeen dus live op uh, Radio 501. Overigens, vanaf uh, 8 uur op de ro Rode Steen, de, de item, die hebben, heb je het vorige uur op Radio 501 kunnen horen. Laten we nog even een track uh, van hun draaien. Excuse me for being a hypocrite. Dat is ook een relaxte bent, de item. Ja, dat klinkt uh, uitermate goed. Uh. Is ook vanavond toch? Ja, acht uur roodsteen. Yes, yeah. ja. Ze komen ook hier, zijn hier al geweest. Ze zijn uh, vorige uur hebben ze hier inderdaad oh. uh, opgetreden. Uh, oh, of voor ja, mij twee uur terug. Of, ik ik ben ze ja, ja, net nee, misgelopen. Toen uh, kwam ik net het eten brengen, uh, klopt. Ja, eten? Hij, eten, ja, eten? Zat eten? Ben jij de kok voor uh, vandaag? Ik ben uh, vanavond de, uh, de Sjaak. Ja. Ja, maar schaak. gelukkig geweest. Uh, Hoe is het met jouw uh, kookkunst? Uh? Weet ik niet, dat gaan, we straks, dat, dat gaan we straks meemaken of het gelukt is. Of Alweer een niet. primeur dus? Ik, ik, heb, ik heb hem er niet geproefd. Okay. Dat is eigenlijk wel een uh, gouden regel. Hè, dat je hem tijdens het eten hem klaarmaken moet proeven. Ja, wat wat heb je gemaakt voor vanavond? Het is een beetje nog bevroren van binnen. En de buitenkant is een beetje aangekoekt. <laughs> het klinkt erg uh, smakelijk. Dus ik ben uh, benieuwd uh, hoe iedereen dat vindt. Ja, misschien had ik me toch niet voor moeten opgeven als <laughs> ik het zou horen. Ja god, ik heb ook niet gezegd wat ik zou maken. Hé, hey, um, er staat hier de all-time string band. band? Ja, ja, inderdaad. Ja. Um, straks op het de Vader Jacob Stage. Als de geluidstechnicus alles voor elkaar gaat krijgen. Hij is druk bezig. Onze eigen Chris. We hem altijd hè, als je op de foto dat is, uh, Chris. Het komt altijd goed, Thijsmans. <laughs> Met het zweet op zijn voorhoofd, net gespoeld in de spoelbak. Ja, ik vind het ook heel gemeen. Ze hebben hem een zwart t-shirt aangetrokken. Ja. Kijk, het is, uh, het, is, uh, het is redelijk druk hier. Ik denk dat er zo'n uh, tien mensen hier in, de, in het studiocomplex zich uh, bevinden. Ja, ja, in het volcomplex. Wij staan ja. in het achtergedeelte. <laughs> ja. En uh, ja, die, die straalt toch allemaal een zekere temperatuur uit. En als we dat bij elkaar optellen, zitten we nu op 110 graden Celsius, uh, volgens uh, mij. Ja, dat denk ik ook. Uh, dat afgezien nog van de leeftijd. Uh... Hey, we gaan eens even kijken. Want hoe warm is het bij jou hier in de studio? Dat kan je natuurlijk altijd wel even opzoeken op Google. Uh, Google weet hoe... overal antwoord op. Ja, precies. Maar het is in de binnenstad van de hoofdstad van West-Friesland. ...is het een comfortabele 17,8 graden. En dat zijn we toch niet gewend bij de Horror Stadfeesten? Nee, nee, dat was gisteren. Ja. Gisteren was het echt een ja. stadsfeesten weer. Ja, typisch stadfeesten weer. Veel wind, veel regen. Ja, heerlijk. Nee, het zonnetje schijnt. Heel veel mensen ook alleen korte broek gezien, t-shirts. Alleen, al ga je vanavond nog de stad in, neem in ieder geval wat warms mee... ...want het koelt wel af naar 13 graden. En met die wind ja, dan voelt dat zeker wat koeler aan. En het, de drankjes die genuttigd worden ja, dan... Hè? Ja. En één waarschuwing, het is nog niet echt heel veel korte broeken weer geweest in Nederland. Dus uh, nee, nee. een witte melkflessenalarm uh, is, uh, is geldig vandaag. Ja, klopt. Het is een weeralarm wat we afgeven hier op Radio 5 alleen. Trek een korte broek aan, al ga je naar de stadsfeesten. Ja, maar uh, ja, vergeet je vooral niet in te smeren. Want uh, deze temperaturen uh, zijn wij Nederlanders uh, niet gewend nog uh, dit jaar. Rob, wat gaan we draaien? Ik zat te denken aan Alex Clare. Ik ben benieuwd. Uh... Weet je nog dat dubstep? Het is nog ja, ja. niet helemaal echt doorgebroken, hè? Niet helemaal, in Engeland wel. Ja. Alle nachtclubs draaien daar op volle toeren. Ja, we hebben hier eigenlijk nog één hitje gehad. En dat is hem dus van Alice Clare, Too Close, nu op 5-1. Nog anderhalf uur te gaan, Rob. Het is een intro, hè? dat kunnen we volhullen. Oh, mag dat? Dat mag, hè. Ik vind het altijd een beetje oneerbiedig richting de artiest die zoveel tijd en aandacht heeft aan het intro. Ja. ja, is waar. Oké, okay, dan halen we ons, op. Ja? Alex Alice Clare, Too Close. We kunnen we ook door de zang heen praten? Nee, dat doen we niet. Oh, dat doen we dan weer niet. Radio 5 we hebben de voordeur even open gedaan. Ellis Alice Klerk. Gooi, de gooi de deurbel er even in dan? Um, oh ja, de deurbel, ja. maar de, de, de, Mensen hoeven niet meer uh, aan te bellen. Ja, hij staat al open uh, Ja, Hij staat er gewoon bij uh, Jingles, man. Oh, ja. ja uh, zo kan het ook doen. Deze uh, bedoel je? Ja. Ja. ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja, uh, Radio 5 Lane doet verslag van de Horizon Stadsfeest het hele weekend. doen we ons best voor. Met uh, ja, geplande en uh, verrassingsoptredens ook in de Radio 5 Lane studio. Deze was een paar weken geleden afgesproken. En ze zijn... Uh, ja, meestal gaan mijn afspraken niet door. Dan maak ik afspraken en dan, uh, dan de, de komen ze niet opdagen. Niet de ja. artiest die niet komt. Ja, maar uh, ja, vandaag wel. We hebben uh, het geluk van jou uh, dat jij erbij bent. Ik denk het, want we hebben nog een band buiten zitten. Die wil ook nog even spelen. Uh, Pieter, uh, bandnaam is me even ontgaan. PTT. Peter T. Oh, Peter T. Nou ja, goed. Dan hebben we straks ook nog Raw. Ook een Pieter. Uh, die heeft een plaatje meegegeven. Die we mogen draaien. Ik uh, ben erg benieuwd. Sticks en Stones heb ik live op het podium gezien. Uh, ik denk dat we die dan ook maar gaan draaien. Ja. Eerst Zo. naar het Vader Jacob stage. Heb je daar een jingletje van? Jeetje, je maakt het wel ja, heel erg uh, moeilijk voor hey, mij. Uh. Ik ben geen Giel Beel, hè? Ja, ja. Weet je. Vader Jacob. Je had hem in beeld. Had ik hem in beeld? Vader ja. Abraham. Uh, Vader Abraham. Doe die ja, maar. Helemaal... Goed, we van schakelen Jacob. over naar Oh, wacht, plaat. we gaan het doen. Ja, we gaan het even. Even officieel introduceren met een jingletje. Op het Vader Jacob Stage, de all-time string band. Live vanaf het Vader Jacob Stage. f that's where I was born I used to beat the whole creation hoeing in the corn then I work and then I sing so happy all the day Angeline the Baker come and stole my heart away Angeline the Baker, Angeline the Baker's gone she left me here to weep a and beat on the old job bone. springtime and I seen her in the fall. Seen her in the cornfield and I seen her at the ball. Every time I seen her she was smiling like the sun. Now I have to weep a tear cause Angelina's gone. Angelina the baker. Angelina baker's gone. She left me here to weep a tear and beat on the old job board. She'd gone away Don't know where to find her Cause I don't know where she's gone Now I have to weep a tear Cause Angelina's gone Angelina Baker Studio, voor zijn Stadsfeesten. Helaas is onze banje speler er niet bij vandaag. Die komt vanavond wel op de, op de Rode Steen. Half zeven spelen we daar de set van een uur. Nico gaat het nummer spelen van Henk Williams. En dat nummer dat heet Nico. Lost Highway. A Lost Highway. <lacht> the of cohorts and a jug of wine and a woman's life Just a lad, barely twenty-two. a liar. It's a liar. Not a good old man the home Tom? Het volgende liedje is een paardenlied, uh, dacht ik. Ja, het is een cowboy cow een Cowboy smartlappen. Uh, iemand die een, uh, ja, graag op zijn Indiaan, Indiaanse paard een old paint zit. Oké. Okay. Paint heet, heet hij omdat hij die vlekken heeft, hè? Ja. Daarom heet hij paint. Wit met bruin en wit met bruin en wit en zwart. Old paint. Oké. Okay. Een paard van Wille Toe. toe. Oké, één even Diddy Ramble. We spelen één nummertje en vanavond zijn ze het hier vanaf half zeven op de Rode Steen. Ze zeggen: kom allemaal, de zon schijnt. Beter dan twee weken terug met de wieleronde. Oh ja, en blijf straks vooral luisteren. want Straks uh, speelt Pieter Tensie hier uh, op dit podium. Oké, okay. hierna komt Pieter. PTT. Peter T. Ja, van Peter T natuurlijk. Allemaal goed? Ja, dat weten we allemaal. Vooral jij, Nico. <laughs> Oké, okay, Diddy Ramble. Nummer uh, Charlie Pool. of our little family. He tried to live off his rough and rowdy way. Finally get a judge for so a given 19 days. That he had never seen He liked to lost his jewelry. He liked to lost his life He lost a car that carried him there And somebody stole his wife Did, Did he, he ramble? Ramble? And when refused to pay the bill, the landlord kicked him out. He smacked him with a brick, and he went into to the slough. The woman kicked him over the fence into the barrel of slough, and did he rain? Johan, dat ik geen ritme gevoel heb, anders had ik hier even gedanst. Uh. Ja, met je, ja. Ja, je lederhozen, zou ik zeggen, maar... <laughs> Ja, straks is om half zeven op de Rode Steen, de Old Time String Band. En dan gaan we nu een heerlijk modern uh, dansplaatje draaien. Nee, dat gaat natuurlijk niet, hè? Nee, nee. doe maar niet. Nee, nee dit optreden kunnen we dat niet maken. We gaan maar even de band draaien die de weg uh, geplaveid heeft voor de Old Time String Band. Wat dacht je van de band? Doe maar. Uh, nee, doe oh, nee, doen nee, we die, die daarna dan. Ja, ja? Die do ja, okay. do doe do doe we... maar daarna. Doe eens de band en daarna doe maar. <laughs> Pulled into Nazareth, was feeling about half past dead I just need some place where I can lay my head Hey mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side for side. I said, hey Carmen, it's, come on, it's... let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Say. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, Do me a favor, son. Won't you stay and keep Annalee company? Take a load off. alone right on me crazy chester followed me and he cut me in the fall he said i will fix your rap if you take jack my dog i said wait a minute chester The Wait, uit 1968. Zij uh, hebben dan wel de verzamelversie uit 19, nee, 2003. Van de greatest hits of the 60s. Sloot mooi aan op de good old time string band. En uh, ja, toen kwam er in één keer, doe maar uit. Geen idee, bellen alleen. Gaan we die maar draaien toch Rob? Je staat er ook weer lekker bij, uh, ik weet het niet. Handen in de zak, niet eens voor de microfoon. Geen koptelefoon. Ach, dat kan allemaal tijdens die stadsfeesten. Uh, toch Rob, ik speelde even jouw rol. Meen, dan ga je gewoon dwars door die jingle heen. Zo jammer. Echt. Dan doe je hem nog een keer. <laughs> ja, het is goed. Bijna het eerste uur zit er volop. Uh, Bella Helene. En dan even de commercials. We zijn zo weer terug met het tweede uur. En dan hebben we PTT en Raw. Het is dus toch zo ver gekomen. Dat jij hier naast ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, je waterhoofd. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind. We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 gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk dus op kamagraverkoop.nl Want de liefde is het mooiste wat er is.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 Geheel volgens de geldende richtlijnen is BAV4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer het nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav-4-u.nl en boek de training die bij u past. BAV4U, als het echt om veiligheid gaat. Natuurlijk wil de verhuurder uw huur flink optrekken. En natuurlijk mag hij dat willen. Hij mag het vragen. Maar u hoeft er niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 procent. Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daalt vooral donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht. op Radio 501. This is Radio Where you been? Where you been on my life? Call you from afar, but I say what's up You can't tell me your name when we waking up They better they call me Tunchy I'm good, I'm Gucci Now you can kiss your old dude goodbye Smooches, you're a beast, you're, you're a beauty Man I think somebody didn't give Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework, brighter in the dark So let's turn off the lights Give me that spark If it's It would bring me to life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 Hier is de DJ Hector Bonifacio Chavarria Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Dit is de radio Quetzalcóatl, de station waar de rock vive en niet muurt. We gaan een paar temen de Queens of the Stone Age. Primaal gaan we het eerst. Wat een muziek impresionante. We gaan nu zien. Aan we, aan we. Aan we, aan we, aan we, aan we. Vamos, a la playa. Zijn we een Zuid-Amerikaanse bandit de Queens of the Stone Age. Ik denk ik ga daar even een lekker springnummer in. No one knows. No one knows. Zo, tweede uur Barry, welkom. Nou, dankjewel. Ja. Op, uh, gezellig. Uh, ook weer eens een keer aan de andere kant. ja gezelligheid Gezellig, <laughs> Ik ben wel keihard aan het werk vanmiddag, zeg. Ik zal hem straks even overpakken. Rob. Dankjewel, want ik moet hierna nog twee uur. Uh... Ja, ik weet het, ik, ik weet. Ik moet als, als het een weet. soort Frits-spits uh, gaan figuren nog. Maar mm -hmm. ja, ja heel goed, maar je kan wel schakelen met de rode steen. Uh, we hebben weer live oh, verbinding. Oké, okay, moeten we dat nu eventjes doen? Ik uh, weet het niet, ik kon even checken bij de geluids, of dat kan. Chris, moeten we nu gaan. Uh... Kunnen we even schakelen naar de rode steen? De rode steen? Oh ja, dat kan. Ja, hoe, hoe doen we dat, dat schakelen? Met uh, de schrijver voor, je. Twee linkerhanden? Is dat de Phone steeds uh, ja, schuiven? Ja, dat zijn ze. En moet ik dan hier ergens nog op Play drukken? Nee hoor, dat gaat vanzelf. Oh, oké. Okay. Heel rustig op de Noystein zo te horen. Dit is een ambient band. We gaan erin. We gaan erin. Dankjewel Rob, we gaan er even naar luisteren. Ik ga ook, ik luister met je mee. Pink Floyd. Down the river meets the sea. Streaming live op Radio 501. Je kunt nog tot ongeveer half zes uh, kun je ze zien op de Rode Steen. de trade is op. En daarna wordt het podium omgebouwd voor de All Time String Band. Die je zojuist uh, een live sessie hebt uh, kunnen horen doen op Radio 501. En in dit uur uh, van uh, het uh, Rob en Barry middag uh, kun je ook nog luisteren naar uh, PTT. Uh, ze zijn nu uh, druk aan het soundchecken. Wij uh, gaan even uh, ja, uh, de Foo Fighters uh, gaan we draaien. Ook nog meegedaan op uh, een album van de Queens of the Stone Age. Dit is een van hun uh, ja, eerste hits. Van een chronische keelontsteking, Dave Grohl en de Foo Fighters, This Is goed, A goal. Goed, goed, goed. Ja, goed, goed, ja goed, hij goed. is ook goed, ja. Ja, hij is zeker goed. We gaan uh, over naar live muziek op het, uh, op het vader Jacobs-Thijs. Oh, je staat stage. al klaar, zie en ik. Ook een beetje <laughs> Nico, je staat al klaar. Ja. Hij gaat een solo doen, Nico gaat een solo doen op de bas. De, ja, lekker. Doe even zo'n Guns N' Roses solo. Axel de Rose komt al kort drie uur later. Haha, ja. dan <laughs> zie je die slechts ook maar spelen. Hey, ja, daar is hij hoor. Dag, is hij. Ja, ze zijn er <laughs> klaar voor. We zangen met sterrenlures. <laughs> ja hoor. Ja, dit bus had uh, hoor ik net. <laughs> <laughs> Kun je ook nooit vertrouwen op het openbaar vervoer? Nee, ja, niet hier in Oran. We is de scheuklijn van Dirk Jan op de wc. Afknijpen. Heerlijk, dit is allemaal live, hè, dat kan je niet inplannen. Wat zei, was je van gevallen op de wc. Of Was je aan het bevallen op de wc? Een little brown boy. Dat is een jongen. Van een feeling. He gave birth to a little brown boy. Het is een miracle. Muziek. Ja, muziek. Laten we wat toeven zien. Ik vlieg hier het idee dicht en ogen open, handen los en handen vast, wat is het verschil tussen het denken en het hopen, welk deel van het donker doe ik op de tast? Ik denk na, totdat ik scheel kijk En ik voel totdat ik kots Totdat iedere optie zoveel op de ander lijkt. Je hebt nog nooit, nog nooit iets voor me opgelost oh, Laat je los, want anders wordt het niks. Je was me lief, A, ah, ah, ah, idee fix. Je zegt dat ik moet doen zoals het hoort. wat de vrede brengt of wat ze verstoort Is door wat jij doet of door wat jij zegt Maar nu, nu kan ik niks anders Er was al veel te lang een thee Je moet weten, ik ben nu veranderd. Ik laat je gaan, ik laat je gaan, je bent nu vrij. Oh, ik laat je los. Want anders wordt het niks, je was me lief, ah, ah, ah, iedereen vindt. Mijn lief ah, ah, ah, idee fix En omdat alles tegelijk komt Weet ik het even niet Maar als je me vraagt of ik het opzoom, dan kan ik dat niet. Dan kan ik het niet. Je was me lief, a ah, a ah, a ah, idee fix. goed uh, thuis te luisteren. De Bas, die komt wel door op de speakers, maar hier in de studio was wat minder, dus ik heb de koptelefoon maar even rond laten gaan aan uh, onze bezoekers. Maar dit was uh, echt uh, heel goed te horen. Ja. Wat jij Rob? Ja, ik vind het ook. Voor, voor hoeveel liedjes ben je eigenlijk uh, hier aangenomen, Pieter? Trois. Wow, drie. We gaan er dus nog twee horen. Nog twee. Nog twee. Ja. Mijn Frans is best wel oké. Okay, uh. Ja, oké. Okay. Olé, olé. Ja. Olé, olé. dat ja. was dat nieuwe nummer. Wat? Ja, ja, ja, dat was dat nieuwe nummer, Ja. Nummer 2 al, uh, de hit. Ja, na, na morgen schappen we dat, ja. Overmorgen. Schappen we dat, overmorgen. Zo heet het ook het volgende lied. Het is echt een heel raar bruggetje, Nico, wat je nu... Hij uh, slaat echt <laughs> negen op. Oké, <Okay>, Overmorgen. <coughs> mm. Je draagt je tassen naar de deur Steek je sleutel in het slot je Gaat zitten in de kamer En je kijkt televisie tot dat de zon weer opkomt. En dan maak je ontbijt. En je smeert de broodjes die jullie altijd. En je drinkt sinaasappelsap. Ik ben er klaar voor Ik ben er helemaal klaar voor Ik ben er klaar voor Want oh aan een kussen en je kijkt door de kamer je ruikt aan je t-shirt dat je gisteren droeg dan Koffie en drink dat uit de beker die je van haar. Je leest de krant van gisteren. I'm in You met that te spelen. Een ander deel staat hier ook in de studio, maar uh, die spelen niet mee. Vanavond spelen we in de, in de Weeshuistuin met uh, de ingang onder de boompjes. Hè. Want de mensen vragen dan wel ja, eens hoe, hoe kom ik daar eigenlijk naar binnen? Nou, gewoon via de ingang aan de, aan de, onder, onder de boompjes. Maar ik denk dat je via de kapel ook wel uh, dat, dat, dat die zo. poort ook wel open zal staan. Ja. Ja. Dus uh, je kunt gewoon van twee kanten naar binnen. Het is heel makkelijk. Ja. Soort, en dan spelen type. we nou, Pieter, nou hoe laat spelen we daar? Half tien. Half tien. Thank mm -hmm. you. zet mijn koffers in de gang In de magnetron kook ik alles kapot en schrijf De mazzel op het behang Ik heb mijn plicht gedaan, heb in de rij gestaan Moest op de trommel slaan, van het dak afgaan Moest het overslaan, op de gang gaan staan Ik ben het zat je stikt maar in je oven, patat. Ik wil de buitenlucht al ruiken en ik stik in het gas van het fornuis. Het echte leven wacht op mij, dus ik kom nooit meer. Banken, tafel en wat boeken. Voor ik koude groente en gedane was maar. Wat heb ik hier nu nog te zoeken? Geen steken onder water meer. Ik ben niet meer klein.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 Met oude meubels van mijn vader en moeder Maar standvastig zoals ik Dat is er maar één Dit is dus het echte leven Ik voel me beter dan ooit Eindelijk op die eigen benen Het ouderlijk advies is nu voltooid Want ik kon de buitenlucht al ruiken Stikte in het gas van het fornuis Maar ik heb een zak met vuile was Dus morgen kom ik weer naar huis Gespeeld, uh, Pieter en Nico. Dat is Thanks. een voorproefje op uh, vanavond. Dat is een voorproefje op vanavond. Zijn die glazen deuren toch bij de Weeshuistuin? Uh, de glazen deuren, glazen deuren. Da de, oh, de zijkant naast de het kapel is dat toch? De ingang. Ja, maar je moet even verder. Oh ja, daar! Nog verder! Ja, maar dat, ah, dat is van het Talententheater. Ah, oh. dus ja, dat, je... dat zijn van die houten deuren. Dan snap ik dat ja. mensen dat gewoon niet helemaal uh, begrijpen. Maar goed, we weten nu waar het is en ook jullie allemaal thuis uh, die zitten te luisteren, kom er zeker heen. Kom, kom, kom, kom, kom. Zeg, komt, staat iemand in een uh, prachtig overhemd? Uh, hij is net naar boven gevlucht, uh, Barry. Oh, nou dat, dat kan. Heeft, uh, pijn in mijn ogen. <laughs> de rozen. Hé, hey, uh, we pakken het spoorboekje er even bij, Rob. Laten we dat doen, uh, Zet er even Barry. een achtergrondje Ik bij. heb de, een achtergrondje. Is, zou dit soms een achtergrondje zijn? Ja. Zo. Zo, die knalt er even lekker in, je. Ja. Welkom bij de uh, middagmatinee van Rob en Barry. Ik heb een digitale spoorboekje bij me. Jij doet het met de papierenvariant, varianten. Ik papieren doe het gewoon variant, wet, ja. ja, precies. Ik kom me iets ouder dan jij, denk ik, dan uh, af en toe. Uh, voel je je of ben je dat? Nou, af en toe met dit soort dagen voel ik me ouder dan ik ben. <laughs> Natuurlijk ik zie er beter uit, dat klopt. Ja, ja. Eh, we hebben allemaal gehad al. Steed, even kijken dat het bent Die heb ik gezien met Laurens Rai. Eh, muziekschool Moeskops, dat was met Timber. Dat was op de Nieuwland. Eh, wat hebben we nog meer gehad? Raw heb ik ook gezien. Op het Coopersplein hebben we een, straks een interview mee. Als ze nog komen, het is nu alweer kwart voor zes. Ze zouden om vijf uur stoppen. Ja, je weet hoe het gaat met die drie. Uh, weet je, die staan ja. dan te rammen op dat drumstel. Die blijven daar gewoon hangen. En dan, dan heb je nog wat groepjes waar je natuurlijk mee om moet uh, zien te gaan. En het pils is dan waarschijnlijk gratis. Ja, even dus afpilsen. Even afdenken. Nou goed, dan, als ze er niet komen, dan draaien we de plaat wel. Uh, Sticks and Stones, die heb ik daar ook live gehoord. Uh, heel apart wat dat was, is dat ze begonnen met de B-kant. Toen deden ze een intermezzo. En toen deden ze eigenlijk het hoofdnummer. Oké. Okay, dus de, de hit, zeg maar. De, de hit. Ja. Kant aan. Moeten wij dat ook doen? No? Ja, dat gaan we ook doen. Okay. Nee, we draaien alleen kant aan. Als ze niet komen, dan draaien we alleen kant aan. En anders uh, is het interview het internet zo. Precies. Uh, even kijken, wat hebben we nog allemaal op het programma? Uh, de Bob Marley Experience die komt dan ook in de Weeshuis Tuin. Uh, de skatjes op Kerkplein. En dan draai ik hem even om, want dan gaan we alweer na 8 uur. Uh, die item, dat is natuurlijk op de rode Steen. Engel treedt tegelijk op op Nieuwland, dus dat is heel snel heen en weer rennen. Um, wat hebben we nog meer? Oh ja, die Bob Marley begint ook om 8 uur trouwens. God, en dan uh, is het nog heel kort tot half tien, want ja, in principe is dat toch wel ons uh, trots van Radio 501. Elio Pace op de rode Steen. Samen met uh, Wouter Hakkoff en de Big Band. Dus dat wordt echt genieten. Ja, hij heeft zijn piano meegenomen met Engeland, hè, Elio? Heb je meegenomen? Hij heeft hem gewoon meegenomen met Engeland. Zullen we even naar Schiphol bellen? Wat, uh, oh. Dat het niet helemaal door de, de, de douane kan of zo. <laughs> hij zal dat doen, ja. Goed, nee. Uh, uh, wat wel jammer is, want die zijn ook al uh, vaak geweest in de, in de studio. Twee keer al. En we zaten net te zoeken op de uitmarkt van 2011. Waren ze er ook? Zirk van der Vijf of zes. Jonge mensen die een hele leuk bandje samen vormen. Ook die is dan te zien op het kerkplein tegelijk met L.J.P.'s. Dus dat wordt een beetje ook weer heen en weer rennen. Ja, waar ga je voor kiezen? Of ga, waar je, ga, je, van, kiezen? Uh, ga je de helft van het optreden zien van beide, beide acts? Nee, nee, gewoon elke keer een half nummer. Ja. Dat lijkt me leuk. Tijdens het halve nummer weglopen en dan met die andere halve Ja, meer. tijdens het verrein weglopen. Misschien combineert dat ook wel. Goed Rob, uh, we sluiten af dan met de Amstel Live Band op de Veemarkt, dat is bij uh, Café JP Koen. Uh, Nick heeft het daar heel erg leuk georganiseerd, die heeft aan die hekken, weet je wel, bij de Veemarkt, heb je een trailer overheen beter te krijgen. Is dat dan doen. ook met Manuel Kemp? Doet zij mee dan met de Amstel Live Band? Ik heb geen idee, dat staat er niet bij uh, Rob. Doe misschien jouw digitale spoorboekje, ik weet nee, niet. Staat er even, ik kan even doorklikken. De, kan ja, jij, kan mee, jij dat ook? Ja, meer informatie volgt. Ja. Dankjewel. Nee, dat is een heerlijke website. Oh, uh, ja. Wat ja. hebben we nog meer? De Grand Finale op de Statenpoort. Dat is een gitaarsalon. Uh, ja, wat gaan we nog meer krijgen? Oh ja, tuurlijk. Aansluitend op Elio Pees. Onze oude DJ's, onze house-DJ's. Stefan van den Berg. De Windsurfer. Nee, of heet hij oh. nou ook alweer? Hoe noemt hij nou ook? Alweer? Samuel van den de Berg. De Berg, ja. En uh, uh, ja, hoe heet hij ook alweer? Hè? Met zijn tatoeages, overal uh, uit Utrecht. Hij oh. is ook zo'n zo, zo, bijzonder fan van een heel raar. Persoon. Ja, zo van, van, de goede, van de juiste club is, inderdaad. Ja, uh, roodwit. Ja. Roodwit. Roodwit, ja, inderdaad. Ja, ja. Precies, ja. Nee, DJ Do It, uh, Die komt daar uh, zeker openen. Dus daar moet je bij zijn. Dus aansluitend op Elio Pees, Half twaalf, gaat hij met de reggae Dance Hall. Zien beginnen en dan gaat het door naar club en trends, want dat doet samen wel van de Berg. Okay, maar wat gaan we nu eigenlijk draaien? Want je hebt nu een heel aantal acts opgenoemd. Op, ja, in principe hebben we van alle acts wel eens een beetje muziek hier in het uh, systeem staan. Uh, wat zullen we wat van draaien. Heb je iets van Cirque, uh, Cirque van het Ik heb zeker wel wat van Cirque van den doe, uh, nee, doe, <laughs> doe maar. Zullen we een live track. wil ik wel weer doen, maar. Zullen een live draaien die ze gedaan ja, hebben die die bij Rijvenhuivelen? Ja. Ja, is dat leuk? Ja, ja, ja. ja? Okay. En mocht jij nog verzoekjes hebben, gooi ze op de Bobbox. Of studio.radio501.nl, dat Sorry, uh, bo houden we ook in de gaten. Cirque, uh, uh, hoe spreek je het uit? Cirque Valentin? Ja. All the Boys live uh, gedaan op Radio 501. De dames ook, hè. 2, 3, weinig tekst voor het nummer, hè? en Fatback. Homegrown recipe. Ja, ik dacht, dat wordt gekookt in de keuken. Dat leek me deze wel leuk. Nou, toevallig. Hey, laten we het laatste plaatje in gaan starten. Ze zijn niet uh, gekomen om een interview te geven. Wat gaan we nu allemaal weer krijgen? Wat is dit dan, niet. Uh, hou... ik, uh, ik doe helemaal niks, hoor. Hoop ik... nu. een Kraantje papie had je aanstaan. Nu. Oh ja. Oh ja, dat is uh, snel uh, bedacht voor jou. Maar geef niet. Uh, we gaan een plaat draaien, want ja, deze jongens geven gewoon nog uh, een singletje uit. In plaats van dat ze het op een CD of memory stick uh, geven. Ja. Ik kreeg hem mee. Uh, ze zouden een interview komen doen. Raw heb ik het dan over. Pieter is de leadzanger. Um, met hem heb ik afgesproken dat het plaatje ook weer de tour gaat. Hij heeft ook gezegd, um, weet je nog, die plaat toen, uh, ja, die plaat is mondgaan. Maar die hebben ze toen 24 uur lang bij het, oh ja, van Elvis Presley. Hij was overleden. Toen hebben ze hem 24 uur lang één plaatje op een radiostation gedraaid. Eén plaat. 24 uur lang. Hyper van 501? Nee, dat was met Elvis Presley. Toen bestonden wij nog niet. Uh. Oh, oké. Okay. Yeah. Hij vroeg, uh, nou, ik, ik zeg van: ik ga mijn best voor je doen. We gaan, we gaan hem in ieder geval één keer draaien. En ik nomineer hem voor de plaat voor jou voor volgende week. Oh, doe maar. Ticks and Stones van Raw. Nou, laten we eens even kijken of dat nou werkt. Uh. Die techniek van vroeger. Die techniek van vroeger. Klinkt goed trouwens, zeg dit. Nou, ja. misschien moet je hem op 44 toeren. Zetten. 46 toeren. Ja, het hangt er net om. Het is de pitchcontrole op. Ja, dat is beter. Dat hoor. is beter. Hè? Veel beter. Raw. Maar op het splein klonk het echt gigantisch. Als dus je dan een uh, trailer staan, dat moet het podium en dan uh, ja, moet ik het voorstellen erop. En dan is hij af. En dan is hij ook inderdaad af. En dat heb je met vinyl. Hè? Dat, dat, je, moet echt, je kan niet tellen. Met digitaal kan het wel. Dan zie je precies hoeveel seconden je hebt. Die aantal groeven, dat, ja, dat, ben ik, dat ben ik verleerd. Je moet het voelen. Je moet het voelen. Zo. Hey. We gaan er even naar luisteren. Kraantje papi, Waar is papi? Olé, oh, nee. waar is kraan? Waar is kraan? Waar is mijn papi zwaar? Je kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de brug. Je kan me zoeken bij de bar. Want ik weet zelf niet waar ik ben, zo so fucking in de bar. We zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de brug. Je kan me zoeken bij de bar. Zelfs Crane weet niet waar de kraan nu is Ik ben de bomb diggie bomba bomba bomb diggie Crane Diddy ain't fitty van de Diddy committee You heard G-City is hurt yeah En met m'n Amex tussen de dirt, yeah En met een NY cap en een NY back Is een NY match ik heb NY swag Jij bent de type met die anti-swag Jij tag jezelf op die anti sex Nasty ik ben vol op seksie Lexie, chickies met die ass die zodra ze de kid met de volle fles zien zodra ze de kid en ze flappen cashie Ik los, chiggy, komt op. Het flow rond en de drops. Hard boy chill bij kees en een bitch en iedereen is los, maar eentje die mist. Want niemand heeft waar kraan nu is, is. Niemand weet waar kraan nu is, is. Niemand weet waar kraan nu maar is. Het. Je kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de puntje Je kan me zoeken bij de bar, want ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar. Kom kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de puntje Je kan me zoeken bij de bar. Zelfs Gray weet niet waar de kraan nu is. Met de boom, shaka like a boom, boom. Met de bang, bang, boogie, kiek hem aan in de broek. Mm. Oh, Ark up, hem in de stoel. Stoel, fuck up aan de bar in de kroeg. Ja, meer sneller, de fles bestellen. De in je lokale kroeg pop Lekker, back, back, battle, rappen verder even knekken Met die slechtjes die verrekken, lekker bekken. Great. shake your palm, palm, shake your palm, palm. Met die assen in de lucht en je back op de ground, ground. Kiek yeah. up ik in de ground. Dek het gevocht en op de tong. De tong bij de vlees de bar Ten koste van alles gaan we vallens in het pad Maar we fucking in de bar Spij mijn lot tegen de bar Fuck. De zaal loopt leeg Kraan ontbreekt Fris gaat naar huis En fax is zo dreef zoekt Nick, Thijs en Martijn En kraan is weg Waar kan die nou zijn? Want niemand weet waar kraan nu is. is Niemand weet waar kraan nu er is. is Niemand weet waar kraan nu is Ik kan me zoeken in de kroeg In de club In de disco of de brug Ik kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo fucking in de bar me zoeken in de kroeg. In de disco of de pub Je kan bezoeken bij de bar Bij een bitch Zellens Craig weet niet waar de kraan nu is Iemand op mijn kraan nu is Iemand op mijn kraan nu is Iemand op mijn kraan, kraan nu is Want hij ligt in de hoek in zijn eigen school. in de groep In de pub In de disco of de pub Je kan bezoeken bij de bar ik weet zelf niet waar ik ben, zo so fucking in de bar. Ik in de kool, in de club, in de disco of the purk. Ik kan me zoeken bij de bar, bij een pitch. Zet niet waar de kaart. Ik kan me in de In the club, in de disco of the Ik kan me zoeken bij de bar. ik weet zelf niet zo fucking in de waar. Ik in de in de club, in de disco of the push Ik kan me zoeken bij de bar, bij een bitch. Zet niet waar de kaan, nu is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 Rooster stadspaces recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Wolf Mardi experience, Easy Go, Stetson, Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Leo Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Hoorn. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij met live registraties, optredens op het Radio 501 vare Jacob stage, reportages en veel meer.